Vergeet ik te denken. Noem maar appel een banaan. Zit ik net op de wc, heb ik mijn lange broek nog aan. Hij zou ook kunnen fietsen. Met jas verkeerd om aan. Ja. Hij kan morgens vroeg in zijn pyjama buiten staan. Je bent een zoekkip. Je bent een zoekkip. Je bent een zoepkip. Je bent een zoepkip. Hey Ernst. Ja. Over wie gaat dit liedje? over jou. Ik eet de verkeerde dingen. Dook kroketten in de jam. Bots op tegen oude vrouwtjes, of stapte te vroeg uit de trend. Zit met zijn mouwen in zijn eten. Houdt zijn hand niet voor zijn mond. Zegt, Hoe moet ik dat nou weten? En valt over een hond. Je bent een zoep, Je bent een zoekkip. Je bent een zoepkip. Je bent een zoekkip. Ik geloof dat je er nog trots op bent, oh! Ja natuurlijk! Als je dan een soepkip bent en je raakt aan gewend Bedenk dan, dan goed, het is best fijn en iedereen kan wel eens een soepkip zijn En een soepkip maakt het meeste gein Je bent een soepkip, soeper de soep, je bent een soepkip Ik ben een hele grote soepkip, ja lalalala Je bent een soepkip, soeper de soep, je bent een soepkip Ik ben een hele grote soepkip Hey, hey.